Om een Bilderberger te zijn, moet je een stukje van de aarde hebben. Als je geen stukje van de aarde hebt, kun je nooit een Bilderberger zijn. Het clubje van de allermachtigste mensen op aarde komt volgende maand bij elkaar in Turkije voor de Bilderberg-conferentie. Het blijft een geheimzinnig gebeuren. De partijen weten de daten, maar tot het allerlaatste moment weten ze niet de plek.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 en Richard Nixon, Een belangrijke voorman van het beruchte vergaderclubje was Prins Bernard. We waren een discussiegroep. En voor zover ik begrepen heb, van mijn vrienden, nu die deelnemen en van tricks natuurlijk ook. En, uh, dat is zo gebleven. Ik vind ook dat het vaak verhalen zijn. Het is gewoon een kwestie van normale discussies. Alleen dat gebeurt gesloten.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 Nee, precies. En daarom is die transparantie zo belangrijk. Hè? Dus juist om die indiane verhalen dus de kop in te drukken, zou je zeggen van ja, vertel dan gewoon zoals in andere dingen wat er gewoon uh, gebeurt. Er, er wordt ook een, een brochure dat ik uitgegeven waarin geanonimiseerd wel wordt verteld wat er aan de hand is geweest. Vind ik ook verstandig. Uh, maar ik moet zeggen. Uh, soms moet ik wel eens lachen om de stukken die ik wel eens lees, dan denk ik van joh, als je bent geweest dan is het dan veel minder spannend, het is een gewoon een goede, eerlijke discussie over belangrijke mondiale onderwerpen. Wat vond u nou de meest inspirerende mensen daar? De monarchie, de CEO's of de andere politici? Nou, dat ik niet zeggen. Uh, het zit er niet zozeer in uh, een bepaald type persoon, want je treft iedereen eraan. hoogleraren, mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Uh, het, het is veel meer de, de, de algemene atmosfeer. Uh, praten over ernstig onderwerpen, de toekomst van Europa. Uh, toekomst van de economie, globale issues, uh, climate change, al die zaken komen daar aan op.